7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Amerikaanse belastingafgrond lijkt nu onafwendbaar. Grote brand in Enschede. En Verbeet heeft haar twijfels over samenwerking VVD en PVDA. In de VS lijken democraten en republikeinen er niet in te slagen... om voor de jaarwisseling een akkoord te bereiken over de begroting. De partijen gingen gisteren naar elkaar zonder veel vooruitgang.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 In Enschede woed een grote brand op een meubelboulevard, een meubelwinkel en een wokrestaurant staan in lichterlaaien. Het gebouw waarin de winkels zijn gevestigd is gedeeltelijk ingestort en het pand van zo'n 50 bij 200 meter moet als verloren worden beschouwd. Brandwillieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. In de buurt van de meubelwinkel staat een filiaal van Halfords waar vermoedelijk vuurwerk ligt opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij. Om wonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Zo'n 30 mensen, onder wie opgevangen daklozen en verslaafden, zijn geëvacueerd. En de brandweer van Enschede verwacht dat het blussen nog de hele ochtend gaat duren. In een appartementencomplex in Ankeveen heeft vannacht ook brand gewoed. Tien woningen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. De bewoner van een van die appartementen in Ankeveen is opgepakt op verdenking van brandstichting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 Een spaarpunt dat je krijgt voor een maand zonder seks werd derde. Vorig jaar werd weigerambtenaar het onze taalwoord van het jaar. In 2010 was het gedoogsteun. Het woordenboek van Dalen koos eerder project X-feest tot woord van het jaar. Dan nog het weer, een grijze dag met wat motregen... en een vrij krachtige aan zee harde zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 10 graden. Vanavond meer kans op regen... en tijdens de jaarwisseling regent het op veel plaatsen. Morgenochtend ook nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon en het wordt morgen ongeveer 7 graden. Ah een informatie. In Limburg is op de A73 Maasbracht Nijmegen in beide richtingen de Swalmen tunnel dicht. Het heeft te maken met een technische storing. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Heel goedemorgen, het is maandag, het is 31 december. Er is een forse brand in Enschede. Tevredenheid bij schaatscoach Kemkers. Oliebollen in het vet, monopolietocht bezoekt station. En kritiek van oud-Kamervoorzitter. Die heet het tweede kabinet kwam tot stand, het tweede kabinet Rutte... kwam tot stand via een bijzonder formatieproces. VVD en Partij van de Arbeid sloten heel weinig compromissen... maar ruilden onderwerpen uit. En oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet van de Partij van de Arbeid... heeft grote twijfels over deze manier van onderhandelen. De traditie van een compromis is een Nederlandse traditie... die ze hoog moeten houden. PvdA-prominent Gerdy Verbeet heeft een jarenlange staat van dienst... in de Nederlandse politiek. Het belang van het compromis is in die tijd wat haar betreft boven alle twijfel gebleken. De uitruilformatie van VVD en PvdA geeft haar daardoor weinig vertrouwen op een goede afloop. Het zal zich moeten bewijzen of dit in de praktijk werkt. Het, het, het lijkt mij ingewikkeld. Men zal toch in de praktijk moeten zoeken naar oplossingen waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Compromissen zijn volgens Verbeet onmisbaar in een veelpartijendemocratie als de onze. Zonder compromissen dreigt volgens haar het gevaar van opstand. Zoals de VVD beleefde rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zoiets kan ook bij haar eigen partij, de PvdA, gebeuren, waarschuwt Verbeet. Zoiets kan bij de Partij van de Arbeid ook gebeuren. Eigenlijk mag je als kabinet pas uh, tevreden zijn... als je je hebt ingespannen om een zo groot mogelijk uh, steun in de Kamer te verwerven. De oud kamervoorzitter reageert niet heel positief... op de vraag of zij verwacht dat Rutte II de rit zal uitzitten.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 die uh, hun uiterste best gaan doen om, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Oud Kamervoorzitter Gerdy Verbeet in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het hele interview met Verbeet kunt u beluisteren... hier op deze zender op Radio 1 na de klok van half negen. Het staat trouwens ook op onze website www.nos.nl. Het is 31 december, dan is het de dag dat de bollen in het vet uh, gaan, de oliebollen. We moeten ze niet in de magnetron doen, hebben we ondertussen geleerd. Mijno Remmers is bij een oliebollenbakker in Volkel. Zijn er nog meer leuke tips die we moeten weten, Mijno? Ik zal ze dadelijk eens even gaan vragen aan Geert en Oude, want die is er heel druk mee bezig. Kijk, een oliebol begint zo. Ja. Het klinkt een beetje alsof er iemand op de massagetafel ligt en heel erg gelanceerd wordt. Maar het is het beslag wat geklopt. Wat zit er nou eigenlijk in? Um, ei, water, gist en uh, een mix. Zeg maar, en hoe lang moet die nou zo het beslag? Um, zeg maar zeven minuten. Zeven ja. minuten draaien. Wat ik zag net, je hebt hem ook op een andere snelheid gehad net nog. Ja, het is uh, 3,5 minuten in, uh, in de tweede verstelling, zeg maar. Ja? En dan nog uh, 3,5 minuten iets sneller in zijn uh, derde verstelling. En dan moet hij even reizen? Ja, hij moet dan uh, 35 minuten reizen. Een, bol, een goede bol reist? Ja, ja. Hoe lang? Uh, 35 minuten ongeveer. En dan uh, kun je beginnen. Ja. En, en, dan, en dan moeten ze... Maar ik zie hier blikken met olie staan. Jullie hebben gisteren al gemaakt, die gaan nu weg. Maar straks gaat het echt vol los, hè? Ja, straks is het gewoon... Uh, ik deed mixen, draaien en uh, oliebollen Lopende band. Ja, eigenlijk wel. het is vannacht om 1 uur ben je begonnen. Ja, dat was, de al, tijden. was al vroeg, ja, vanmorgen. <laughs> <laughs> Heb je dan nog iets aan je avond straks? Uh, ja, om elf uur ben ik afgewerkt en dan ga ik nu weer slapen. En dan, oh, dan kan een mens geen oliebollen meer zien. Ik denk het ook niet. <laughs> <laughs> nee. Ja. Goed, nog eventjes, want is ook al voor in de winkel iemand bezig. Je ziet wel dat dat echt uh, aan alle kanten want de bestellingen moeten klaargemaakt worden. Goed, het is wel veel, hè? Worstenbroodjes, typisch Brabants natuurlijk, behalve die oliebollen. Ja, dat klopt. Ja. Hoeveel? Um, ja, ik heb 130, dus uh, er zullen nog wel meer uitgaan uh, vandaag, denk ik. Maar uh, we, gaan, we gaan ze ook allemaal verkopen. Hot bij. Ja, is dit een leuk dagje? Zeker, ja. Het is uh, niet uh, door de week zaterdag. Echt een hoop mensen die erop afkomen. En uh, ja, we gaan ervoor. Ja. Ja, echt eventjes de handen uit de mouwen. Terwijl Jochem, die heeft de zaak een tijdje geleden overgenomen. Hij zei, ja, vroeger deed ik alleen maar brood. Maar hij is helemaal overgestapt op banket. Het is priegelwerk, zegt hij, maar ik vind het wel leuk. Maar ja, die oliebollen, dat is natuurlijk wel voor dit seizoen een goede verdienste. Ik, ah, de olie gaat aan. De olie die staat aan. Even ja. kijken of hij op temperatuur is. Want, uh, 180 ook, net als bij de friet. 180. Je ziet het. En dan moet hij hoe lang erin? Jullie hebben een, het ja. is een bak. Is ah. deze speciaal voor oliebollen? Of? Nou ja, je, kun, je zou er eventueel ook gewoon friet in kunnen bakken. Maar uh, hier is hij echt speciaal voor de oliebollen. Daar hebben jullie hem voor. Het is, uh, het is een, ja, een uit de kluiten gewassen frietpan. Uh, dat moet ik eigenlijk zien. Ja, er zit ook gewoon frituurolie in. Nee, dat niet. Maar het is wel een speciaal olie uh, voor, de, voor de oliebollen. Echt uh, op uh, natuurlijke basis, echt op zonnebloemenbasis. Uh, dat is anders dan als je iets frituurt? Uh, frituur is volgens mij... Er zit ook wel wat, uh, wat andere vet in. Maar daar, daar durf ik verder geen uitspraak over te nee. doen. Deze is echt speciaal voor de oliebollen ontwikkeld. Oliebollen, je kunt er goed aan verdienen. Uh, ja. komt een, een, een beetje beslag... Ach, het, is, nee, het beslag, daar zitten de kosten niet in. Nee. Het is echt uh, het, het, het aanschaffen van de bakken en uh, het personeel, daar zitten de kosten in. Ja. Maar ja, dus op, op, als je een hele dag uh, staat uh, te, te scheppen, dan uh, kan het best een lucratieve business zijn. Mirjam, je bent straks zelf ruikend helemaal een oliebol. Ja, ik kwam thuis en ik ben s'avonds helemaal een oliebol. Een half uur onder de, <laughs> de, de douche staan om die lucht kwijt te raken. Ja, maar daar rijd je nu een half uur. Morgen rijd je zelf nog dat je helemaal in een oliebal bent. Ja? Van de olie, ja. Tenminste, dat is andere jaren ook geweest, dus daar ga ik weer op en vanuit. Ach, gezellig elk jaar. Ja, elk jaar gezellig in een oliebal. <laughs> ja. Nou, ze gaan er hier zo in. Het beslag uh, van Geert is klaar. Ik zie... Het, dat, dit is het beslag? Dit is het beslag. Kijk, hij pakt het gewoon in zijn blote handen, gaat in de spuitzak. In de spuitzak, ja. Dus uh, wij... Uh... Uh, onze ervaring is dat ik heb uh, de, wat zei je? Het is een soort drilpudding. Ja, ja, ja, het is uh, ja, een, een aparte boetseerklei, laat ik het ja. zo zeggen. Kijk, even tegen zeven, Volkel, de eerste bollen, zien het daglicht hier. Hij gaat nu het bubbelende vet in. En klaar om later vandaag, want zo is de traditie op 31 december op Oudjaarsdag opgegeten te worden... China. China kent 1,3 miljard Chinezen. Die leven daar ook allemaal. En van hen zijn er 15 die volgend jaar afstuderen in Nederlands. Correspondent Karen Eshuis. Zocht de aankomende Nederlandici op in de collegebanken te Peking. Kleine schooltafels staan in een kring. En iedereen die staart naar een groen ouderwets krijtbord. Zou, nou zou je aan de hand van, je, van wat hier staat, zou je het nauw kunnen vertellen? Vijftien ze Chinese studenten. Zij schakelen moeiteloos tussen het Chinees en het Nederlands. Het blocbrug, Waarom zou je als Chinees Nederlands gaan studeren? Je weet wat een broodvlog is. Nederlanders zijn heel lang, dus uh, ja, echt uh, ja. Dat Vind je wel aantrekkelijk? Ik wil Endje, maar lukt me niet. <laughs> Jij wil graag een Nederlands, vind je? Ja, misschien, maar ik ben net dus uh, te kort. Ik zou ik willen werken in Nederland. Wat wil je doen dan in Nederland? Um, denk, ik wil een. Cultuur, uh, iets te doen met de cultuur en um, zaken. Vigo studeert al drie jaar Nederlands aan de Beijing Foreign Studies University. Um, ben jij ooit in Nederland geweest? Uh, nee, ik heb nog niet naar Nederland gegaan. En is dat niet heel bijzonder om een taal te studeren en alles te studeren over een land waar je nog nooit bent geweest? Ja, uh, ja. niet iedereen kiest zelf voor een studie Nederlands. Een deel van hen werd verplicht Nederlands te studeren. Uh, in elke provincie is er uh, bepaalde bepalingen. Dus, uh, nee, regelen. Dus uh, ja, heel ingewikkeld, omdat het Chinees is, weet je wel. Dus, uh, ja. De docent van de groep studenten komt uiteraard uit Holland, Alex van Egmond. Hij geeft de studenten al sinds 2009 les. Eigenlijk konden ze helemaal niks. Nou ja, ze konden wat Engels spreken. En Chinees natuurlijk, maar we zijn echt op nul begonnen. Je hebt ze allemaal een naam gegeven, hè? klopt dat? Ja, dat klopt, ja. ja. Bijvoorbeeld uh, Sven, hè? Jort, Shania. Maar ook een meisje hebben we ook, uh, Lente genoemd. Dat is ook wel een mooie naam, toch? Ha? Vaak hebben ze daar geen idee van, dat, dat ze toch wel bijzonder zijn. Hè? Het is niet alleen de taal natuurlijk, hè? het is ook dat ze de cultuur, hè? de cultuur kennen, de geschiedenis en cultuurverschillen. Dat ze kunnen denken ja, in het Chinees maar ook op een westerse manier kunnen denken. Wat was nou het aller, aller, aller, moeilijkst aan het Nederlandse taal... om de afgelopen vier jaar te leren? Vertalen. En voor jou? <lacht> Luisteren. <laughs> er wordt altijd gezegd hè, in Nederland dat Chinezen zo'n moeite hebben met de R. Niet zo erg. Ik heb niet zo veel moeite met R, maar met de H wel. Soms met de G en zachter hey. Dus jij gaat niet in Limburg wonen? Limbus begrijp ik niet. Ik hou erg van de Amsterdam accent. Ik vind dat heel erg prima. Volgend jaar, in juni 2013, ontvangt deze lichting, als het goed is, een diploma Nederlands. Maar welk toekomstperspectief heeft een Nederlandicus in China? Ja, uh, dat is, uh, en uh, misschien werk je bij de overheid als een uh, vertaler of uh, bij de douane. Of je kan mij gaan controleren. Ja, ja misschien wel hoor. Straks het laatste nieuws over de grote brand in Enschede. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, bij de ANWB zit Kees Kwaks Per altijd de A73, Maaspracht Nijmegen. De Zwalmertunnel is daar in beide richtingen dichterweg een technische storing. De monteur schijnt inmiddels te plaatsen te zijn, maar... Nou, komt, dat is al heel wat. Ja, komt wel al de leads, ga niet helpen. <laughs> Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er werd gisteren geschaatst en TVM-coach Gerard Kemkers is tevreden over zijn schaatsers op het NK Allround in Hierveen. Iedereen Wüst werd tweede bij de dames... en Jan Blokhuizen en Sven Kramer die vochten om het goud bij de mannen. Uiteindelijk won Kramer voor de vijfde keer... en werd, ja, werd hij zelfs Nederlands kampioen. Verslaggever Steven Dalenboud vroeg aan Kemkers hoe het is om met twee van zulke ambitieuze schaatsers te werken. Het is een klus, uh, maar wel een hele mooie uiteraard. Zeker als je met... Uh met mensen kan werken. Ik bedoel, je kan het op vijfde, zesde, zevende niveau of tiende, elfde, twaalfde heb je dat waarschijnlijk ook wel. Alleen bij ons gaat het natuurlijk om kampioenschappen, titels, uh, grote gouden medailles die echt. Het gaat ergens om. Dus er komt een hele, uh, hele serie aan spanning, spanningen komt erbij en dan wordt, uh, dan wordt uh, de, de concurrentie wordt heel echt. Uh, maar ja, goed. Als, wij, als jij bijvoorbeeld uh, tien dagen geleden bij ons in trainingskamp was geweest in Colombo. Dan had je in dat trainingskamp heel snel gemerkt hoe de jongens ook met elkaar omgaan. En dat het scherp is in dit weekend. En scherp moet zijn in zo'n weekend als dit. Dat leidt tot dit soort prestaties. En daar moeten ze elkaar voor bedanken. Want daardoor verleggen ze de grenzen. En doordat je de grenzen verlegt, eh, eh, groeit ook weer je vertrouwen. En eh, groeien in het, in het proces richting de Olympische Spelen wat je kan... En dat, dat is mooi, daar hebben ze elkaar erg veel aan te verdanken. En, en, en tegelijkertijd gaan ze natuurlijk in trainingen, als we nou over zomer praten... of wat ik net zeg, een trainingskamp van tien dagen geleden... Daar gaan ze, gaan ze, daar gaan, dan, dan is dat helemaal niet aanwezig. Dan werken ze gewoon uitstekend samen. Deze, deze tien kilometer zagen we Jan Blokhuizen nou, wat afwachten starten... en drie keer ja, in de rug stoten, noem ik het dan maar, aanvallen. Was dat een plan waar jij ook, ja, waar jij ook van tevoren voor getekend had? Of hoe, hoe gaat dat in jullie ploeg? Nee, dat, wij, wij, uh, wij scheiden dat. Eh, Rutger krijgt dan heel duidelijk de opdracht om Jan eerlijk te coachen. Ik coach Sven heel eerlijk. Dus jullie weten van elkaar niet wat het plan wordt voor de wedstrijd? Nee, wij, wij weten van, de, de sporters weten in ieder geval niet van elkaar wat het plan wordt. Um, en Jan had zijn plan, die ken ik wel. En Sven had zijn plan, die ken ik ook. Uh, alleen ja, wij, wij gaan er zo eerlijk mogelijk mee om. We proberen ook heel open te coachen. We proberen In alle facetten proberen we de jongens gewoon eerlijke kansen te geven zodat ze tegen elkaar kunnen uitvechten. Uh, maar als ze behoefte hebben aan een 1-1, dan weten ze ook waar ze terecht moeten. Dan wil ik nog even naar het vrouwentoernooi kijken. Irene Wust uh, van jullie ploeg TVM wordt daar tweede. Achter Jorien ten Mos, die ja, voor het eerst een allround toernooi op de lange baan meedoet. Voor de eerste vijf kilometer rijdt. Uh, er erg bleu instapt. Hoe kijk jij naar die prestatie? Nou, ik, ik, ik waardeer de prestatie van Jorien door te kijken naar Irene. En uh, de meeste mensen doen het andersom. Die kijken naar Jorien en waarderen dan de prestatie van Irene.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 Uh, uh, dat is magistraal. Dat is een magistraal weekend heeft zij gereden op een uh, intens hoog en zeer, zeer, zeer hoog niveau. Uh, maar dat zegt niks over uh, zeg maar het presteren van andere dames. Want ook Diana Valkenburg, als je puur kijkt waar zij staat, presteert voor haar niveau een, uitste een uitstekend toernooi neer. En dat is denk ik het, uh, de manier waarop je daar moet bekijken. Dat was Gerard Kemkers. straks. Na de klok van half acht gaan we nog eventjes doorpraten met Jeroen Otter... de coach van Jorien ten die dus gisteren Nederlands kampioen werd bij de Dames. Op een meubelboulevard in Enschede wordt op dit moment een grote brand. Sinds vanochtend vroeg staan de gebouwen in de brand... en er komt erg veel rook bij vrij. Woordvoerder Loes Hilbrink van de brandweer staat erbij. We spraken elkaar mevrouw Hilbrink een uur geleden. Hoe is het nu met de brand? Is de brand al onder controle? Ja, goedemorgen. Uh, we kunnen zeggen dat wij het pand waar het brandt nu gecontroleerd laten uitbranden. Uh, onze prioriteiten lagen er ook op om uitbreiding aan naastgelegen panden te voorkomen. En dat is ook gelukt. Ja, u laat het gecontroleerd uitbranden. Hoe lang gaat dat dan nog duren? Nou, wij verwachten hier nog wel de hele ochtend bezig te zijn met bluswerkzaamheden. Want dan zal ook geduldig geslopt moeten worden om de brand goed uit te kunnen krijgen. De buurtbewoners althans een aantal, waren geëvacueerd. Kunnen die alweer terugk terugkomen? Nee, de verwachting is dat het ook al uren gaat duren omdat er nog behoorlijk rook vrijkomt. Het waait ook erg hard. En ook als we straks gaan slopen en uh, die kleine vuurhaartjes die uh, zeg maar onder de constructies liggen geblust worden... zal opnieuw best wel wat rook bij vrijkomen... Dus we bekijken dat gewoon per uur. En de mensen zijn opgevangen worden, op de hoogte gehouden. En wanneer ze weer terug mogen, dat horen ze dan direct zo snel mogelijk van ons. En wat voor panden zijn het die dus nu als verloren moeten worden beschouwd? Nou, het is een samengebouw waarin drie bedrijven zijn gevestigd. Dat gaat om een wokrestaurant. Het gaat om een winkel met woonaccessoires en het gaat om een, een beddend speciaalzaak. En er zijn nog meer winkels daar uh, in de buurt. Kunnen die trouwens vandaag gewoon open of uh, moeten die ook de deuren gesloten houden? Nou, het is, ik, denk, ik verwacht wel dat ze straks de deuren open kunnen doen. Maar het probleem ligt meer in de wegen in de omgeving die zijn afgezet. Omdat wij water hebben moeten halen uit het twente -kanaal. En het ligt hier ongeveer 2,5 kilometer verderop. Dus we hebben een watertransportsysteem moeten uitleggen. En dat houdt in dat we de Parkweg, het singel en de Hengeloosstraat zijn afgesloten. Ja, dat heeft wel gevolgen voor de bereikbaarheid voor deze bedrijven die op de Meubelboulevard gevestigd zijn. En we zullen ja, op korte termijn gaan kijken wanneer ze weer uh, open kunnen en wanneer de mensen weer het gebied kunnen bereiken. En was dat nog lastig dat u 2,5 kilometer nodig had om dat water uit het kanaal te halen om de brand te blussen? Nou, hebben we hebben daar uh, watertransportsystemen voor bij de brandweer. En dat varieert van 1000 meter tot 2500 meter. Dus uh, dat is voor ons eigenlijk uh, uh, ons werk. Dus wij weten wel hoe we daarmee moeten omgaan. Ja, dat heeft geen enkele hinder verder opgeleverd, begrijp ik. En de wind, heeft die nog een rol gespeeld? Ja, de wind uh, is, er staat een behoorlijke wind. En die, uh, die duwt hier ook natuurlijk wel over... Uh... Een aantal woonwijken hier achter ons. We hebben die mensen ook geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. En uh, ja, dat houden we zo totdat de rook echt is verdwenen. Mevrouw Hilbrink, ik dank u wel voor uw toelichting. Loes Hilbrink was dat van de brandweer in Enschede. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Louis de grenzen opzoekt van het Nederlandse spoor. De crisis in Rotterdam in de gaten wordt gehouden... door één man met een telefoon en Bert Bouwkoorts krijgt. Op vrij parkeren staat uh, Rick en ikzelf sta in Haarlem. Rick heeft net al het geld binnengekregen van het vrij parkeren. Dus uh, die mag nu gooien en ik hoop dat hij tien gooit. Gaat hij naar de gevangenis? Ja, <hij> Heel jammer voor je. Zes. Spui. Eh, uh, 4.500, uh, Rick. Alsjeblieft. Goed, ik... Huppatee, en ik gooi 8. Kijk, weer een kans, weer een kans. En het is een kans, Bert. U erft 50.000 euro. Zo. Ja. Goeie, familie toch, 50.000 euro. Het heeft te maken met het overlijden, dus dat is minder leuk. Ik hoef daar geen belasting over te maar, betalen. Eh, uh, nee, nee, nee het hoeft, hoeft niet. Bert laat geen tranen in elk geval. En 9. Dan komen we uit. Station Oost. Station Oost. Station Ommen. Dank u. Die trein klinkt anders dan ik gewend ben. Het is een elektrische trein. En NS werd Arriva hier. En vanaf 9 december. U bent echt nog aan het warm draaien. Ja, klopt. Goeie reis. Tot ziens. Poeh, jongens, dat was een flinke trip. Toch snel 2,5 uur mee zoet geweest. Dames en heren. Nog weinig gezien ook onderweg, want het was donker. De stoptrein naar Marienberg, Koevoorden en Emmen... vertrekt over enkele minuten van spoor 1. Dag mevrouw, goedemorgen. Herhaling. Waar ben ik nu beland? In Emmen. Kent u het hier goed? Ja, de natuur is hier fantastisch. Sprankelend. Een heel mooi gebied. En de trein is verschoten van kleur, hè? Ja. Die is niet meer geel in Ommen. Nee, nee, die is blauw geworden. Het is nu een blauwe engel geworden. Dit is van Arriva geworden. Prachtige nieuwe treinen. Kijk, ja, daar gaat hij alweer. Heel mooi. Geweldig. Volgende halte, Marienberg. Ja. Ook dat... zo'n plek waarvan heel Nederland denkt. Wat is dat? Maar Marienberg is ook een heel leuk plaatsje. Maar Ommen staat bovenaan bij mij omdat ik hier geboren ben natuurlijk. Ja, u bent een beetje gekleurd, hè? Ja, precies. Ommen is een hele grote plaats geworden. In de... Kijk, Ommen staat op de kaart. Ja, inderdaad, Ommen staat op de kaart. Wat nou, gat? <laughs> nee, nee, dat mag u absoluut niet zeggen. Ommen is absoluut geen gat. Want zomers, ik denk dat hier net zoveel toeristen zijn als inwoners dan. Misschien wel meer. Misschien wel meer. Ja, ja. In dit uh, omstandigheden van de crisis gaan de mensen niet meer zoveel naar het buitenland toe. Maar die uh, spenderen het geld wat ze nog hebben liever... Hier in Nederland. Dit stationsgebouw, stond dat er al toen u geboren werd? Ja, ja, ja, dat was hier toen al. Het heeft nu een hele andere functie, hè? want kaartjes kopen, Tja, daar hebben we automaten voor. Ja, ja. Dat ja. is er niet meer bij. En nu zit er horeca in. En ja. nu zit er horeca erin. ja. ja. Hoe heet dat? Spoor 7. Dat is best een rare naam hier. Ja. Ik zie er maar twee. Ja, ja ik ook. Ja. Het zal wel een bewuste naam hebben. Hoor. Zal ik eens binnen gaan vragen, ja, hè? Ja. U kunt het beste even vragen aan die mevrouw die daar loopt. De uitbaatster. Ja, we hebben er nooit gegeten, maar uh, het moet wel goed zijn, hoorden we. Je, uh, je kunt er de hazenbout eten en eendenbout. En dan de trein missen. En dan en, de trein ja. missen, ja. <laughs> nou, spoor 7. Het is in ieder geval open. Ja, hallo. Ik ben uh, Jenny. Spoor 7. Waarom spoor 7? Ja, spoor 7. We hebben hier natuurlijk helemaal geen zeven uh, sporen. Maar wij zijn wel zeven uh, dagen in de week geopend. Bovendien zijn wij ook vanaf Emmen gezien zijn wij het zevende station. Aha, dus geopend van zeven tot zeven? Nee, dat is niet helemaal het geval. Mensen kunnen ook s'avonds hier een, uh, een lekker hapje eten. Dus vandaar niet van zeven tot zeven. Het heeft heel lang leeg gestaan, hè? Ja, het was een beetje een triest aangezicht als je Ommen binnenkwam. Dan kom je, heb je heel lang gereisd, je komt aan in Ommen. En dan wil je even naar het toilet, je wilt even een kopje koffie. Maar er is dan niks van dit alles. Het ziet er gewoon een beetje troosteloos uit. S'avonds heel erg donker. En nu is het, ziet het er lekker gezellig uit. Als een welkom voor Ommen. Wij zitten hier nu uh, ruim drie jaar. Heeft u eigenlijk iets met treinen? Nou nee, niet echt. U dacht gewoon, daar komen veel mensen. Klandizie, goede plek? Nee, dat was het niet specifiek dat we dachten van nou daar komen heel veel mensen. Maar dit is wel een prachtig mooi pand uit uh, 1903. En uh, wij vonden het eigenlijk heel erg jammer dat een pand als dit uh, uh, hier al jaren uh, leeg staat. Uh, bovendien waren wij op zoek naar een locatie. Uh, wij zijn uh, een uh, vleesproducent. En wij waren eigenlijk op zoek naar een pand waar wij onze producten uh, konden uh, uittesten. Ons leek dit een geschikte locatie en het blijkt zo. U bent eigenlijk een beetje dat bordspel aan het spelen, hè? Want station Ommen, dat is uw eigendom. Eén station verder bent u ook bezig, hè? Ja. Dat... Het illustere Marienberg. Ja, dat klopt. Kunt u daar hetzelfde trucje toepassen... Als hier in Ommen? Eigenlijk gaat het op de exact dezelfde manier. De kaart is hetzelfde, de gastvrijheid is hetzelfde, de gemoedelijkheid. Iedereen ziet gelijk van, oh, dat is ook een spoor 7. Dus u heeft als het ware de formule opgetild. En hoeveel kilometer verderop? Het is ongeveer 14 kilometer. Weer neergezet, gekopieerd. Ja, eigenlijk wel. Dames en heren, de stoptrein naar Marienberg... vertrekt over ongeveer 5 minuten van spoor 1. Goed, mooie reportage. Ik gooi twee. Hier de straat. Ja, dat ben ik weer. Komt u maar. Hoeveel? 4000 euro. Nou, dat is nog wel te behappen, toch? 4000.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 De Amerikaanse belastingafgrond lijkt onafwendbaar. En Verbeet heeft haar twijfels over samenwerking tussen VVD en PvdA. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In de Verenigde Staten is er nog altijd geen overeenstemming over de begroting. De Democraten en Republikeinen hebben alleen vandaag nog om een akkoord te bereiken. Anders treden automatische bezuinigingen en belastingverhogingen van ruim een 500 miljard dollar in werking. Correspondent Wouter Zwart.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 And interest, or frankly the courage to close the deal. I want everyone to know I'm willing to get this done. But I need a dance partner. Vandaag gaan de senaatsleiders voor een laatste poging met elkaar om de tafel. En volgens een hoge democrat ziet het er slecht uit. Een prominente republikein twitterde <coughs> dat ze het waarschijnlijk niet zullen halen.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 Verbeet klinkt niet erg optimistisch over de kans dat Rutte 2... de volledige periode van vier jaar zal uitzitten. Laten we het hopen, zo zegt ze daarover. Het zou voor de stabiliteit van het land heel goed zijn... als een kabinet een keer de rit uitzit. En het hele interview is straks na half negen te horen in het Radio 1 Journaal. In Enschede woedt een grote brand op een meubelboulevard. Een meubelwinkel en een wokrestaurant staan in licht te laaien. En het gebouw waarin die winkels zitten is gedeeltelijk ingestort. Het pand van zo'n 50 bij 200 meter moet als verloren worden beschouwd. De brandweer. Wij kunnen zeggen dat wij het pand waar het brand nu gecontroleerd laten uitbranden. Uh, onze prioriteit lag er ook op om uitbreidingen en pand te voorkomen... En dat is ook gelukt. In de buurt van de brand staat een filiaal van Halfords waar vermoedelijk vuurwerk ligt opgeslagen. De brandweer van Enschede verwacht dat het blussen nog de hele ochtend gaat duren. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloedpropje ontdekt... na haar hersenschudding van twee weken geleden. Correspondent Wouter Zwart.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 Lezers van het tijdschrift Onze Taal hebben plofkip gekozen tot woord van het jaar. Dat woord kreeg 44 van de stemmen. Tweede werd appen, verkorting van WhatsApp. En pandapunt, spaarpunt dat je krijgt voor een maand zonder seks, dat werd derde. En woordenboek van Dalen koos eerder zijn eigen woord van het jaar. En dat was project X-Feest. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Er staat aanzienlijk minder wind en het wordt dan een graad of 8. Ah, en de Nog altijd probleem op de A73, maasbracht Nijmegen. De Swalmen-tunnel is in beide richtingen dicht. Het heeft te maken met een technische storing.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 ja, super dat je het allemaal in bent. De coach van Jorien Temors is Jeroen Otter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, als kampioen mag ze meedoen aan het EK Allround. En dat doet ze dan vervolgens niet. En bijna heel schaatsmiddel Nederland denkt van... hoe kan dat nou, dat ze het short verkiest boven de lange baan. Het alle nu in het Nederlands. Um, maar Jurien die heeft een koers uitgezet al een paar jaar geleden om, uh, om op in Sochi aan de start te staan voor het Shortreak En daar horen een aantal uh, een aantal punten bij. En dat zijn EK's, WK's om ervaring op te doen. En dit jaar staat er heel simpel op het programma EK Shortrek, WK Shortrek met al die wereldbekerwedstrijden die erbij horen. En daar stond helaas geen EK uh, allround bij. Ze had er echt niet op gerekend uh, dat ze dit uh, zou winnen en dus een ticket zou veroveren voor het EK Langebaan schaatsen. Nou nee, eigenlijk niet. Nee, we waren uh, op zoek naar een uitdaging uh, rond de kerst. En uh, tien dagen of twaalf dagen geleden hoorden we dat ze met het N-kerst. Allround mee wil doen. Kijk, nou, dat is een mooie uitdaging. Laten we die nou eens goed aanpakken. Maar dat klinkt. Ja, ik vind het fantastisch klinken hoor. Dat je op zoek bent naar een mooie uitdaging. Maar um, disqualificeer je dan ook niet meteen eigenlijk uh, de rest van toppers uh, in, in Nederland? Want je komt, je ziet en je overwint. Ja, DC's César ook ooit, hè? geloof ik, ja, heel ja, lang geleden. Ja. Ja. <laughs> nee hoor, nee, je, je, we gaan allemaal voorbij aan het feit dat, uh, dat Jorien ongelooflijk veel arbeidsverricht. verricht. Dat, dat, is, dat is niet voor te stellen voor, uh, voor, voor topsport in Nederland bijna, hoeveel uren wij in die alles doorbrengen. En dan blijkt er gewoon ongelooflijk veel overeenkomsten te zijn tussen het schaatsen en het lange schaatsen En daarom kan Jorien, en dat kan zeker niet elke shortrec, laat het heel duidelijk zijn. Maar Jorien heeft gewoon een heel goed gevoel op het ijs. En die rijdt efficiënt. En ze rijdt blijkbaar efficiënter dan elke andere lange baan schaatster. En vandaar dat ze die prestatie neer kan zetten die ze doet. Ja. Nou ja, waar haalt zij haar winst dan? Zijn dat die bochten die ze harder uh, rijdt dan de andere? Is het haar techniek? Ja, de, de, de is een, het is een combinatie van. Het is gewoon een hele sterke meid. Mentaal ongelooflijk sterk geworden de laatste jaren. Uh, er stond geen druk op deze wedstrijd. In over niet om te presteren. Die heb ik er kunstmatig opgezet... Uh, om juist met druk te leren omgaan. Maar ze rijdt efficiënt. Ze rijdt gewoon ongelooflijk efficiënt. Shortrek schaatsen, dat moet je een beetje vergelijken. Dan dus ga je onder vergrootglas qua techniek als je het vergelijkt met de lange baan. En dat betekent gewoon dat wij zoveel uren al op, op techniek hebben geschaad om een bocht zo efficiënt mogelijk door te komen. Ja, dan is eigenlijk de lange baan een, uh, ja, een, een, een makkelijk aftreksel voor haar dan. Is dit ook goed voor het shortrekken in Nederland? Dat moet nog maar blijken, ja. Het is in ieder geval wel onder aan de dag te komen, geloof ik. Ja, nou, dat, dat kan je wel stellen, inderdaad. Nou ja, Wat ook iemand... Ze had gist, tot voor gisteren, begreep ik, nog nooit een vijf kilometer uh, gereden. Vervolgens rijdt ze een vijf kilometer, waar je u tegen uh, moet zeggen. Hoe, hoe bereid je uh, zo'n schaatser daar dan op voor? Ja, dat was misschien wel het allermoeilijkste. Uh, maar ze had ook pas een tweede 500 meter gereden, of een derde 500 meter. Het, het, we, we rijden gewoon heel weinig wedstrijden. Uh, ze komen vaak niet erg handig voor in ons programma. En zo'n vijf kilometer, ja, het is, uh, het, is, het is soms heel erg moeilijk. Want uh, op zich, we praten over zeven minuten, het is niet, niet iets uh, onoverkombaars. Maar je ziet al die andere meiden met zware benen van het ijs afstappen, met zippige gezichten van jeetje middag, wat was dit zwaar. Ja, dat uh, stimuleert niet echt om er dan volle bak in te gaan, want in mijn beleving ging ze er nog wat te langzaam in. Oh, maar het nog... uiteindelijk nog met negatieve split. Hè? Dus elke ronde ging op het laatst nog ietsje sneller. Dus dat uh, heeft ze heel netjes opgepakt. Ja, het kan dus nog sneller eigenlijk. In mijn beleving uh, kan het nog een stukje sneller. En dan heeft ze ook nog iets, en dat heeft niks met schaatsen te maken... maar dat viel wel op. Ze heeft iets speciaals met de camera op een of andere manier. Want als ze antwoord geeft, dat was gisteren op uh, televisie bij Bert Maaldering, op het moment dat ze antwoord geeft, kijkt ze die camera in. Het leek net Hans Wiegel. Heeft ze dat van zichzelf of? Ja, ik denk niet dat ze ooit handwiegel uh, op de camera <laughs> heeft gezien in het verleden, nee. Um, of op televisie, nee. Ik, ik denk dat dat uh, uh, misschien ook de onervarenheid is. Ze weet misschien nog niet of ze uh, Bert aan moet kijken of de camera. Dus ze beide. Nou, ik vond het wel leuk, thuis zittend op de bank, hoor. Dat ik persoonlijk werd aangekeken. Ja, um, maar hoe gaat zet, het ik verder? Ik heb gisteravond ook nog even gekeken. Dat was leuk om, om te zien, ja. Ja, ja, ja. precies. Hoe, hoe gaat het nu verder? Want uh, de Olympische Spelen, dat is natuurlijk voor elke schaatser um, belangrijk. Ook voor de shorttrackers. Daar gaat... Gaat ze naartoe? Althans, dat is haar doel. Uh, short track 2014 Sochi. Of ook uh, lange baan? Ja, dat moet, de, uiteindelijk was het doel natuurlijk het, het, het short Zowel in de relay met de dames, haar ploeg. als individueel op de 500.000, 1500 meter. Maar ja, maar nu blijkt ook die andere afstand op de lange baan redelijk goed te lopen. En om, misschien nog wel een understatement. Want ik heb even gekeken, die tijden van haar. daar doe je echt gewoon in de top mee. Ook wereldwijd. En um, er zijn wat mogelijkheden om een. Uh, om multidisciplinair uit te komen. Dus dat je zowel op misschien een drie kilometer start... op de eerste of de tweede dag van de opening van de Spelen... en daarna pas een dag later aan het shorttrack deel te nemen. En misschien een team aan het eind. Die, uh, die is weer na afloop van alle shorttrack uh, uh, wedstrijden. Dus ja, het, het biedt wat mogelijkheden. Er zijn inderdaad mogelijkheden om dat uh, naast elkaar uh, te doen... Uh, en wellicht medailles daar te winnen. Maar zover zijn jullie nog niet in, uh, in het bespreken, begrijp ik. Nou, in ieder geval, we hebben er al met een schuin oog naar gekeken. Maar ja, uiteindelijk moet je hier voor alles nog plaatsen. Hè? Dus daar heb je heel weinig over te zeggen. Um, dan moet je gewoon heel hard trainen de komend jaar weer. En dan moet je uh, perfecte wedstrijden neerzetten op het Olympische kwalificatietoernooi, En uh, dan pas kan je er echt aan denken. Ja. Het EK Allround gaat dus aan haar voorbij. Uh, maar er komt ook nog zoiets als een WK Allround. Is, uh, hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, dat zou uh, in principe wat beter in het, in het programma passen. Uh, hoe moeilijk het is om zo'n EK, is zeker in Tjallers, zoals gisteren ook, die, die, die wedstrijd is, is uh, zo speciaal omdat er gewoon heel goed gereden wordt door veel mensen. Maar ook omdat er zoveel publiek zit, uh, het ijs was door die ijsmeesters weer optimaal geprepareerd, het was goed georganiseerd en dan weet je over twee weken laat je dan zoiets aan je voorbij gaan. Dat, uh, dat is niet makkelijk. Maar aan de andere kant, ja, we hebben een koers uitgezet en we kunnen wat laveren, maar uh, het gaat om het EK -short Track. Precies, en daarna misschien het WK Allround, hoor ik tussen de regels door. Ja, maar dat heb ik helaas ook niet te zeggen. Dat is een KNSB-aangelegenheid. Begrijp ik. Meneer Otter, dank u wel voor het gesprek vanochtend en uh, nog een mooie Ajaarsdag. Dankjewel, we gaan gewoon weer trainen vandaag. <laughs> Sterkte ermee. Oké, okay, merci. Hoi, hoi Ik heb nieuws over Rusland nog. Uh, Rusland lijkt zich namelijk meer en meer te isoleren. President Poetin moet niks hebben van buitenlandse organisaties... die zich overal mee bemoeien. Zoals UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties... moet per 1 januari de activiteiten staken. Onze correspondent, David-Jan bezocht een kinderthuis... waar ze de gevolgen van die beslissing aan den lijve ondervinden. Ze zijn doof, ze zijn blind...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 Tips over oliebollen hebben we gehad. We weten nu dat we hem niet moeten opwarmen in de magnetron. Maar waar moeten we opletten bij het afsteken van het vuurwerk? Dat horen we straks van Maino Remmers. Kees kwaks zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Kees, het zit niet mee met de tunnels vandaag. Nee, Tunnel. inderdaad. Er zijn een hoge vrachtwagen op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Daarom is de Tunnel dicht. Ik denk niet dat dat al te lang hoeft te duren. Wat wel lang duurt, is de A73, de Tunnel. In beide richtingen is de A73 dicht tussen Maasbracht en Nijmegen. Een technische storing bij de Tunnel is de oorzaak. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. De geassocieerde persdiensten, de GPD, dat is het samenwerkingsverband van regionale dagbladen, stopt na 76 jaar. GPD verzorgde de nationale en internationale berichtgeving voor 18 regionale dagbladen in Nederland en België. En Jos Timmers is hoofdredacteur van de GPD. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, treurige dag? Ja, het is wel een treurige dag. Het is vandaag onze allerlaatste dag in de loop van de dag uh, verzamelen de collega's die daar de moed voor hebben... zich op de redactie. Nee. En dan zetten we onze laatste berichten uit. Ja, want niet uh, iedereen heeft de moed om vandaag te komen. Nee, nou, sommige mensen zijn met vakantie. Andere collega's die vinden het echt gewoon te lastig... om op zo'n laatste moment aanwezig te zijn. Anderen zullen er wel zijn. En ja, we gaan uh, treurig afscheid nemen aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook wel de afsluiting van een hele mooie periode. Want uh, we hebben een geweldig bedrijf gehad ja. al die jaren. Wat is het grootste verlies? Het grootste verlies voor uh, onszelf, uh, als ik daarmee mag beginnen... Ja? is dat een heleboel kwalitatief, uh, hoogwaardige, goede, ervaren journalisten... met veel kennis, met veel ervaring, die verliezen hun baan. Er is uh, grote problematiek in de journalistiek... in die zin dat er uh, weinig banen beschikbaar zijn... en die mensen die, uh, zullen iets anders moeten verzinnen. Ja, en dat, is, ja dat is één. En uh, dat andere, het, het verlies voor de media, voor de journalistiek in zijn algemeenheid... Ja, de, de journalistiek zit echt momenteel in het uh, verdomhoekje. Jullie hebben daar zelf ook uh, mee te maken. De bezuinigingen op de publieke omroep raken, de NOS uh, en NOS Nieuws ook hard. Maar in de krantenwereld is het ook momenteel uh, nou, niet echt geweldig. En uh, de opheffing van de GPD uh, is in mijn optiek in elk geval... een enorme versraling van de nieuwsvoorziening. Er worden weliswaar nieuwe alternatieven opgericht voor de krant... om ervoor te zorgen dat ze toch hun verhalen uit binnen- en buitenland krijgen. Maar de keuze wordt minder, de omvang wordt minder... Uh, ja, de kwaliteit, dat is zo'n moeilijk begrip, daar kan ik niet gelijk over oordelen, maar het, nou het ja, is een verschraling. Ja, een, een verschraling in die zin dat er minder uh, eigenwijze onderwerpen uh, door journalisten worden besproken. Minder eigenwijze onderwerpen, minder uh, verscheidenheid ook. Uh, de GPD zorgde ervoor dat de aangesloten dagbladen van Groningen tot Zeeland en van Noord-Holland tot Limburg, dat die konden kiezen, dat die de ruimte en de uh, verhalen hadden, de artikelen, de analyses, de reportages... zodat zij eh, al die kranten een eigen gezicht konden geven. En nu wordt dat veel meer geclusterd en geconcentreerd. En daardoor wordt het, excusezulemo, toch meer een eenheidsworst. En dat, ik vind dat een, een verlies, ik vind dat een verschaling. Ja. Is, is er op een of andere manier een, uh, iets te bedenken... waardoor die verschraling te stoppen is? Nou, ik denk dat we als uh, journalisten zelf op de allereerste plaats zullen ervoor moeten zorgen dat wij echt de uh, verhalen blijven maken. De reportages, het nieuws boven water blijven halen, waardoor mensen uh, het besef blijven houden dat die journalistiek van belang is. Maar Want, daar heb je wel een platform voor nodig. Ja, nou, er worden gelukkig... Uh, dankzij de moderne technieken zijn er uh, allerlei mogelijkheden om ook veel meer uh, zelf te doen. Er zijn bloggers ondertussen die bijna net zo bekend zijn als vroeger een krant was. Er uh, zijn allerlei mogelijkheden via internet om uh, toch ervoor te zorgen dat het nieuws wat boven tafel wordt gehaald, dat het wordt verspreid. Het lastige daarbij is het verdienmodel, want iedereen denkt dat nieuws gewoon gratis is, maar als mensen zich zouden realiseren, bijvoorbeeld voor een krant, om daarop terug te komen, hoeveel mensen er allemaal aan werken aan de samenstelling van een krant en ervoor zorgen dat elke ochtend die krant bij mensen in de brievenbus komt. Van het moment dat een bericht ontstaat, tot het moment dat de krantenjongen die krant bezorgt... dat zijn echt zo ontzettend veel mensen en dan voor relatief weinig geld. Ja, en op het moment dat het uit is, dus dat de krant op de mat ligt... met jullie stukjes uh, tot en met uh, vandaag, dan gaat iedereen ermee uh, aan de haal. En dan weet eigenlijk niemand meer dat, uh, dat jullie die arbeid hebben geleverd. Ja, dat is, uh, dat is zo. Dat is de grote makker, Maar daar heeft iedereen mee te maken. Daar hebben jullie als uh, radio mee te maken. Daar ja. hebben de kranten mee te maken. Daar heeft uh, in feite iedereen die aan journalistiek doet... op het moment dat je nieuws naar buiten brengt... dan is het publiek, dan is het voor iedereen. En dan kunnen de kapers er mee aan de haal. Dat is inderdaad zo. Ja, en daar valt niet een ander verdienmodel... om dat rare woord maar te gebruiken in de journalistiek nou, op los te laten. Ah. Als ik dat had geweten, dan zou ik morgen zou ik daar een eigen bedrijf in beginnen. Want dat is de grote zoektocht waar alle uitgevers, waar in feite iedereen wereldwijd mee bezig is. Ja. De mensen die vandaag aan hun laatste dag beginnen, hebben die een nieuwe baan gevonden? Zijn ze werkloos? Is er een goede regeling getroffen? Er is op de eerste plaats is er een goede regeling getroffen. Er is een goed sociaal plan. Daarvoor verdienen degenen die dat sociaal plan in elkaar hebben getimmerd En degenen die het financieren echt alle lof. Maar dat betekent niet dat de mensen een uh, nieuwe baan hebben. Ik denk dat van de 45 mensen in vaste dienst bij ons er ongeveer 30 uh, zijn die echt gewoon op zoek moeten naar werk. Een aantal mensen gaan met pensioen, een aantal mensen hebben wel ander werk gevonden. Maar echt de overgrote meerderheid is gewoon op zoek naar werk en werk dat er eigenlijk niet is. En u zelf? Ik ben zelf ook nog zoekende. Ja, nog steeds niks gevonden. Nou goed, u, u kunt er nee, reageren. Nou ja, maar de afgelopen maanden waren alle aandacht ook gewoon gericht op het echt heel goed laten uh, aflopen van de GPD. Dat was de eerste zorg en daarna zien we wel verder. En wat is het laatste stuk wat uh, vandaag via het net zal worden verspreid? Nou, ik heb uh, nog niet uh, een uh, gezicht uh, kunnen werpen of een blik kunnen werpen op de agenda, maar ik denk dat het allerlaatste bericht, het allerlaatste stukje dat we versturen, dat dat een uh, saluut zal zijn aan de kranten met wie we uh, zoveel jaar uh, trouw hebben samengewerkt. Aan de redacteuren van die kranten, maar voor alles uh, denk ik toch aan de lezers van de regionale kranten. Want dat zijn degenen voor wie we uiteindelijk al die jaren hebben gewerkt. Ik wens u sterkte deze dag. Jos Timmers, hoofdredacteur Dankjewel. van de GPD, de gemeenschappelijke persdienst. En wie is er niet groot bij geworden? Mino Remmers staat bij, uh, bij ja. het vuurwerk ondertussen. Want je bent... Uh, de oliebollen heb je verlaten. Je bent naar het vuurwerk ja. onderweg. Want ja, op 31 december heb je maar twee dingen eigenlijk. Hè. Nou, drie. Want de derde is champagne volgens mij. Maar dat is pas later op de dag. Ja, nee, dat is nog een beetje vroeg voor maar voor vuurwerk. Daar zijn ze bij Koppens in Volkel al druk mee bezig. Ze hebben hier zelfs een compleet bunkercomplex met looproutes voor het personeel. Dat wat besteld is niet in de weg loopt met wat op dat moment nog wordt verkocht. En het is weer meer ja, het is dit jaar weer lekker doorgelopen. We hebben weer meer kilo's kunnen verkopen. En er mag meer kruid in dit jaar? Ja, dat klopt ook. Sinds dit jaar mogen we wat 25 gram per tube in een kiezen. In een stop. tube? Tube, dat is het hulsje waar het uh, vuurwerk in zit. En dit is John Koppens, die voor zich heeft staan... de Golden Salute, Fort Knox bijvoorbeeld. Welk is het mooist? De, de, de koppensaloot natuurlijk. De koppensaloot. <laughs> ja, de cyclone, Thunder King. En eh, ik zag net ook nog een andere staan. Bert, voor jou misschien nummertje 47. Kost 8,49 euro. Maar dan heb je wel de orgasm. Oké. Okay. Nou zat ik eventjes niet op te letten, Maino. Dat is, dat is, uh, dan heb je me meteen. Wat zei je? Ik, zei, ik heb voor jou ook een mooie, dat is een, een, een pot... die heet de Orgasm, wordt die niet in de drogisten staan trouwens. Nee, het God, is er toch vuurwerk? dit is van echt mij? vuurwerk. Okay. Nou ja, als je wil. <laughs> nou, uh, geeft het veel knallen? Geeft het veel knallen? Een Orgasm zou denken van wel, hè? Het spijt, het spijt je niet. Ja, Denk die het namen, zeg. <laughs> dat is een heel team voor hè? Ja. <laughs> Goed, dat allemaal te koop. Daar zo, bij Mino, bij het vuurwerk. NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Ik zat Mark Visser namelijk al goedemorgen te wensen. Ja, goedemorgen. Ja. En nu voornamens iedereen het Mediaoverzicht, ja. Mark. Niet alleen Ryanair-piloten zeggen dat ze onder druk worden gezet. Volgens de AT oefent ook KLM druk uit op haar piloten... om met zo min mogelijk brandstof te vertrekken. De SP vindt dat daarmee bewust ernstige veiligheidsrisico's worden genomen. SP-Kamerlid Faschat Bashir sprak met meerdere werknemers van KLM. KLM laat piloten doelbewust met te weinig brandstof vliegen... Om te besparen, concludeert hij. Deze zuinigheid leidde in 2009 tot een incident... dat tot nu toe buiten de publiciteit bleef... maar wel in een rapport staat dat het AD in handen heeft. Een piloot moest een tussenlanding maken. Vorige week vertelde piloten van Ryanair in het tv-programma Caro Reporter... dat ze met minder brandstof moesten vliegen. In het Limburgse Dagblad staat dat veel van de Limburgse buurthuizen... grote problemen hebben. Gevreesd wordt dat 40 procent van de buurthuizen hun deuren zullen moeten sluiten als er niet snel een oplossing komt voor hun grote organisatorische en financiële problemen. Door minder subsidies en het afnemend aantal betalende verenigingen komt er minder geld in het laadje. De Guardian blikt op de website vooruit op de hoogtepunten van 2013. Verkiezingen in landen als Duitsland, Italië, Israël en Iran... zullen volgens de krant belangrijk zijn. En daarnaast is meer dan gemiddeld interesse voor landen als... Kenia, Zimbabwe, IJsland en Ierland. En tenslotte is de krant ook benieuwd naar het begin van Obama's tweede termijn... en de ontwikkelingen in China, waar 2013 het jaar van de slang wordt genoemd. Waar de Guardian vooruit blikt op 2013... Daar kijkt de Huffington Post terug op 2012. Op de website staan de meest opvallende foto's van het afgelopen jaar. Per maand heeft de site meer dan tien opvallende foto's staan. Zo staat er bij februari een foto van de Franse president Hollande... waarin hij een bak met mail over zich heen gestort krijgt... en daar niet gelukkig bij kijkt. Dan Brabants Dagblad. De krant schrijft dat de Q-course nog niet voorbij is. Dat de epidemie officieel voorbij is... betekent nog niet dat iedereen weer over kan gaan tot de orde van de dag. Sterker nog, volgens de krant is het zeker niet onwaarschijnlijk... dat de komende jaren nog eens 2000 mensen... de ziekte onder de leden blijken te hebben. Als Michel van den Berg van patiëntenvereniging Q Question. Zijn dat wandelende tijdbommen. Mensen bij wie tot nu toe de diagnose Q korts nog niet is vastgesteld. Er worden Maaino Remmers net al bij het vuurwerk. En over iets meer dan twee uur mag dat dan officieel overal worden afgestoken. Toch zijn er al veel mensen die vuurwerk hebben afgestoken. Op de website van het meldpunt Vuurwerkoverlast staat dat er tot nu toe meer dan 57.000 meldingen zijn van vuurwerkoverlast. Audiarse loterij waarschuwt in spits dat collega's, vrienden of familie die gezamenlijk meespelen, met elkaar een contract moeten opstellen. Als ze niet zwart op wit namelijk hebben staan dat het staatslot gezamenlijk is gekocht... dan wordt het prijzengeld alleen uitgekeerd aan degene die het lot laat zien. En als een deel later wordt doorgegeven aan de medekoper... moet daar veel belasting over worden betaald. Voor het werelds grootste nieuwjaarsfeest moet u niet in New York, niet in Londen of Parijs zijn. Nee, het grootste feest is tegenwoordig in Dubai. Tenminste, dat zegt de nieuwszender Al Arabiya. Ja, een miljoen mensen die zijn getuigen van het grootste vuurwerk... en een live optreden van het Praags Philharmonisch Orkest.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 En ieder uur de droom van een bekende Nederlander... naar de legendarische woorden van Martin Luther King. Morgen om 12 tot 6, live vanuit Studio Café De Smet in Amsterdam... de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. 2013, van alle kanten.